Vandaag is het precies twee weken geleden dat Nederland naar de stembus ging. En bij een nieuwe Tweede Kamer hoort ook een nieuwe Kamervoorzitter. VVD'er Anouska van Miltenburg werd gekozen als voorzitter... en zal Gerdy Verbeet gaan opvolgen. Ze was niet de verwachte winnaar, maar dat was Verbeet tijd ook niet. Dit uur bij ons in de studio parlementair verslaggever Rob Goosens. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zijn je verwachtingen van de, van de nieuwe voorzitter Arnoeska van Miltenburg? Nou, ik verwacht dat ze uh, gewoon heel goed haar, haar werk gaat doen. Uh, maar ik, ik verwacht er niet, uh, niet heel denderende prestaties van. Nee, want wat is het voor iemand? Uh, Anoushka van Miltenburg is, is altijd belangrijk geweest in de VVD-fractie. loopt al lang rond op het, uh, op het Binnenhof. Hij uh, is een strenge tante, uh, kan, uh, kan ook, uh, ook humorvol vol zijn. En ik denk, uh, nou, die combinatie van strengheid en humor... is wel ongeveer wat, uh, wat een Kamervoorzitter nodig heeft. Nou, dus daar moet je eigenlijk aan voldoen. Strengheid en humor, heeft ze daar wel een balans in, denk je? Ik, uh, ja, sowieso iets wat een Kamervoorzitter gauw oppikt. Een verbeter was in het begin ook niet heel, altijd uh, even streng. Uh, ik ik denk wel dat ze die balans uh, gemakkelijk gaat vinden, zeker. Ja. Ja, want uiteindelijk werd verbeterd ook de koningin van de Kamer Absoluut, eigenlijk. Absoluut, ja. Uh, hoe is de keuze nou uiteindelijk op Anouska van Miltenburg gevallen, denk je? Nou ja, uh, bij de PvdA hebben ze meteen gezegd... van: uh, ...Kadija Ariep is niet onze kandidaat. Uiteindelijk lijkt het erop dat alle PvdA's wel op haar gestemd hebben. Uh, maar uh, uh, de, er was nog een derde kandidaat. Dat was d 66 Gerard Schouw. Die, die had, kreeg, was een nieuweling eigenlijk. Nou ja, uh, onverwacht, omdat hij van een klein... Partij was uh, maar uh, die, die kreeg zo waar 40 stemmen uh, waardoor die echt uh, helemaal ja, die zat op de wip. En op het moment dat hij afviel, gingen de stemmen van schouw uh, voor het grootste deel naar, uh, naar Anouska van Miltenburg. Maar wat, wat natuurlijk opvallend is nu: de voorzitter van de Eerste Kamer is nu een VVD'er... van de Tweede Kamer en de minister-president. Dus stel Obama komt langs... Ja. het is echt alleen maar VVD. Precies. Nou, dat, dat is een wat gekke situatie. Uh, er zijn ook mensen die vinden dat het een ongeschreven regel is... dat uh, de voorzitter van de Tweede en de voorzitter van de Eerste Kamer... niet van dezelfde partij uh, oh. mogen zijn. Want is het niet een beetje ongezond? Uh, nou ja, het kan verder geen kwaad. De uh, voorzitter hoort uh, onafhankelijk en objectief te zijn. Uh, en ik vertrouw erop dat Annouska van Multenburg dat ook zal zijn. Uh, maar in het beeld... Uh, kan het wel, uh, wel gek zijn. Omdat het dus inderdaad... Uh, mocht er een buitenlandse staatshoofd langskomen... dan staan er drie VVD'ers op hem te wachten. Ja, het is misschien een beetje een staatsrecht uh, kwestie. Maar op het moment dat de Kamer er in een later stadium... toch problemen mee uh, gaat, gaat krijgen... dan hebben ze ook gewoon weer de mogelijkheid... om, uh, om haar naar huis te sturen, toch? Dat, uh, uh, dat, dat antwoord moet ik hier helaas schuldig blijven. Gaan we opzoeken. Uh, in, uh, het uh, in de lijkt me dat een, uh, een Kamervoorzitter... Uh, voor de gehele periode benoemd wordt. Ja, dan was er vandaag ook nog een, uh, een discussie... Want de PVV begon weer over een buitenlands staatsburgerschap. Ja, ja. Heeft dat nog invloed gehad? Nou, ik denk dat dat uiteindelijk uh, Ariep wel zijn stemmen opgeleverd kan, kan hebben. Want de PVV ging er zo hard in dat uh, eigenlijk de PvdA dacht van nou laten we ons dan toch maar verenigen. Die hadden eerder gezegd van uh, wij, wij uh, gaan onze leden niet dwingen om op uh, Ariep te stemmen. Uh, maar uiteindelijk heeft ze wel gewoon 45 stemmen, of uh, 43 geloof ik stemmen gekregen. Wat een heel net aantal is. Dus uh, misschien dat het zelf stem heeft opgeleverd. En, en, en van Miltenburg, nu dus Kamervoorzitter. Um, ja, Gerdy Verbeet, die heeft het uh, volgens mij, volgens iedereen heel goed gedaan de ja, afgelopen zeker, jaren. Zeker. Wat, wat kan van Miltenburg leren van, uh, van Verbeet? Ja, Verbeet heeft uh, daar echt werk van gemaakt om ervoor te zorgen dat, uh, dat, dat er geen onzin op de agenda zou komen te staan. Het is uiteindelijk uh, voor de Kamer zelf fijn als ze niet uh, om de havenklap naar een debat moeten, maar zeker ook voor bewindspersonen. Uh, in het vorige kabinet heeft op een gegeven moment 26 uur in één week in de Kamer gestaan. Ja, dat, zijn, uh, dat, dat, dat, dat zijn onmenselijke praktijken. In, uh, in, in uh, Zuid, uh, Zuidoost-Aziatische landen word je ervoor vervolgd. Uh, mm. En uh, dat, uh, dat heeft zij aan banden gelegd. Ze heeft ervoor gezorgd dat er niet voor elk wisselwasje... een debat werd, uh, werd ingesteld. En, uh, en ik hoop dat uh, Van Miltenburg die lijn zal volgen. Hoe zal Van Miltenburg omgaan met uh, situaties... als een tijdje geleden van doe eens normaal, man? Hoe zal zij daarmee omgaan? Nou, het, uh, we weten nu in ieder geval tenminste een Kamervoorzitter weet dat van, uh, van, van hem of haar verwacht wordt dat ze daar uh, goed, mee, uh, goed mee omgaat. Ik denk dat uh, Van Miltenburg ook wel weet dat je op, op zo'n moment echt direct de discussie moet stoppen. Mm -hmm. Misschien wel iemand zelfs uh, uh, voor, voor iemand de microfoon moet uitzetten. Nou, parlementair verslaggever Rob Grootens, je bent dit uur bij ons in de studio en dus komen we nog vele malen bij je terug. Dank je en fijn dat je er bent. Boniver, Radio 1, u luistert naar Nu Al Wakker. Zometeen, de Flame of Truth komt vandaag aan in Amsterdam. Hij heeft al gereisd door landen in Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië. En nu ook in Europa. Alles om aandacht te vragen voor de situatie in Tibet. Nu al wakker, nieuwsflits. Voor het laatste nieuws gaan we naar Robert Smit. Ja, want de, wat we al eerder aangaven, de verkeerspolitie heeft vannacht schoten gelost bij een achtervolging op de A27. Saskia van Goor is woordvoerder van de KLPD en heeft meer informatie. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Smit. Wat is er exact gebeurd? Vannacht op de A27 zijn surveillanten van de verkeerspolitie op een Frans voertuig gestuurd. wat met zo'n 200 kilometer over de snelweg reed.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 Tocht vervolgd en is bij Waspik A59 heeft hij de snelweg verlaten. Uh, de politie heeft uh, het voertuig aangetroffen, maar de bestuurder niet. En heeft vervolgens een uh, uh, grote zoekactie opgezet naar deze bestuurder van het Frans voertuig. Is deze zoekactie nog bezig? Nee, de zoektactie heeft zo'n uh, twee uur uh, geduurd. Um, uh, een politieheling heeft vanuit de lucht en agenten hebben uh, vanaf de grond... eigenlijk het gebied uh, in en rondom Waspik minitieus uitgekampt, Ook met uh, warmtebeeldcamera's. Uh, helaas zonder resultaat. Dankjewel Saskia van Goor, uh, woordvoerder van de KLPD voor de, uh, deze snelle informatie. Uh, heeft u als luisteraar nog meer informatie over de schietpartij op de A27... of de zoekactie in Waspik, dan kunt u bellen met onze redactie. Telefoonnummer 0800-1121. Dankjewel Robert Smits. Door het centrum van Amsterdam fietsen vandaag Tibetanen en hun supporters... om aandacht te vragen voor de kritieke mensenrechten situatie in Tibet. De Flame of Truth reist al maanden in landen als in Noord-Amerika... Afrika, Azië, Australië en nu ook in Europa. De fakkel was gisteren in Arnhem... en vandaag is het dus de beurt aan Amsterdam. Tsering Jampa is directeur van de International Campaign for Tibet Europe. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Waarom is het zo belangrijk dat er aandacht wordt gevraagd voor Tibet? Nou, het is uh, omdat de situatie in Tibet op dit moment uh, uh, zeer ernstig is. Dat is de situatie daar en dat uh, kunt u ook zien... Door binnen een jaar dat uh, en, uh, 51 Tibetanen hebben zichzelf in de brand gestoken En dat is protest tegen het de repressieve beleid en de situatie in Tibet. En wij denken dat het op dit moment. dat er ontzettend veel uh, conflicten aan de hand is in, Tibet, uh, in, in andere delen van de wereld. Maar uh, dat er heel weinig aandacht wordt geschonken door de internationale gemeenschap. Uh, aan de situatie in Tibet. Dus wij zeggen op, bij deze actie dat het is nu de tijd is voor de VN, voor de EU, voor de regeringen om de China te zeggen uh, dat ze stoppen met de repressie in Tibet, dat ze Tibetaanse mensenrechten moeten uh, respecteren en uh, de massale aanwezigheid van de Chinese paramilitaire toebe die uh, bij de kloosters um, gestationeerd zijn, die moeten terugtrekken. Ja, misschien een wat brutale vraag, maar veel mensen uh, hebben zich in Tibet uh, de, het afgelopen jaar in brand gestoken als protest. Is een fakkel-estafette dan niet een hele kruwe manier om uh, aandacht te vragen? Nou, ik denk dat de fakkel een symbool is: een symbool, symbool van deze uh, actie. Omdat het oh, van truth. Waarom truth? Uh, het is de vleem van de waarheid. Uh, Tibetanen, wat wij vertellen aan de wereld, hoe de China. Uh, uh, de beleid voert, uh, hoe China uh, Tibet in de bezetting neemt... Uh, ...zonder enige risico voor uh, de, de Tibetanen. De Tibetanen worden als een minderheid uh, uh, uh, behandeld, gediscrimineerd. Um, dus dat, dat uh, zeggen wij, dat uh, de, de toets dat het symbool is... Um, ...en de belangrijk is dat, uh, dat wij uh, de handtekening verzamelen... ...om aan de, vooral aan de VN aan dat vragen... Ja. Uh, dat we een uh, onafhankelijke delegatie sturen naar Tibet om de menselijke situatie daar te onderzoeken. Nou, de vlam van de waarheid is al overal geweest eigenlijk. Noord-Amerika, Afrika, Australië en nu dus gisteren in Arnhem. Met daarbij een speciale Tibetaanse ceremonie. Hoe zag dat eruit? Nou, dat was uh, prachtig. Uh, misschien is er op dit moment al, alle uh, in de YouTube te, te bekijken. Dat was een hele... Uh... Uh, emotioneel ook natuurlijk, want de, de, zoals ik zei, dat de, de vlam uh, symboliseert en, uh, de situatie in Tibet. En uh, nou, het was een goeie, heel goede opkomst. Uh, we hadden een buitengewoon uh, enthousiaste uh, publiek uh, gehad. Mm -hmm. uh, en heel veel uh, in, in gelukkige publiciteit. En uh, we hopen dat we vandaag ook in Amsterdam, uh, ook dat we zelf de, uh, aandacht is uh, vooral uh, betekent dat voor de Tibet. Ja, vandaag is het dus in Amsterdam wat u zegt. Een fietstocht wordt er onder andere georganiseerd. Kan, kan iedereen daaraan meedoen? Nou, iedereen kan meedoen en er kan nog steeds uh, mensen kunnen opgeven. Dat is uh, um, uh, Tom, T-H-O-M, Um, en mensen die hoeven geen uh, te meedoen, we hebben uh, fietsen staan klaar in Amsterdam mm -hmm. en we hopen dat wij uh, honderden uh, mensen kunnen meedoen. Wij vinden dit ook een heel passende manier op zijn, op zijn Nederlands, uh, om ook een, in deze, ja toch een ludige manier om uh, aandacht uh, voor Tibet uh, in Nederland. Nou, en Harry van Boemel komt ook spreken hè, van de SP. Ja. Gelukkig dat uh, Arsene uh, want uh, tegenwoordig natuurlijk uh, in de formatieperiode uh, heel druk, maar hij heeft wel uh, toegezegd dat hij uh, wel uh, om rond of uh, zes uur uh, uh, bij ons komt. Nou, Tjering Jampa, directeur van de International Campaign for t Europe. Dank u wel en succes vandaag in Amsterdam. Hartstikke bedankt. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Tot zes uur hoort u bij ons het nieuws van de dag. In de studio parlementair verslaggever Rob Groosens. Naast de nieuwe Kamervoorzitter staan we ook stil bij de formatie. Want ondanks de voorgenomen radiostilte is naar buiten gekomen. Dat Samson en Rutte het steeds beter met elkaar kunnen vinden. Rob, is dat opvallend? Uh, nee, op zich niet. Uh, ja, het is in die zin opvallend dat ze elkaar in de campagne... natuurlijk enorm in de haar hebben gevlogen. Mm -hmm. uh, dat is nu over. Uh, maar het is niet opvallend omdat in Den Haag... toch wel het besef te te lijkt te zijn doorgedrongen... dat het menens is en dat ze er gewoon uit moeten komen. En uh, ja, het is een goed teken dat deze twee heren zeggen... ondanks dat ze, er, dat ze ideologisch de nodige verschillen hebben... van, uh, ja, wij, wij gaan er gewoon met z'n twee uitkomen... en hun uiterste best doen om de onderlinge verhoudingen... zo. Goed mogelijk te laten zijn. En hoe snel zal het akkoord er zijn, hebben we er een voor de kerst? Nou, voor de kerst is uh, heel erg uh, heel wel mogelijk, inderdaad. Dat is, uh, dat is opvallend. Want voor de verkiezing had niemand dat voor mogelijk gehouden. Uh, maar uh, ja, ze zijn hard op weg. Uh, ze gaan een akkoord op hoofdlijnen sluiten. Wat betekent dat ze niet over alle kleine details hoeven te gaan onderhandelen. Geen compromis sluiten dus. Nou ja, dat wel. Uh, maar niet de, de compromis op de allerkleinste details. Nee, dus uh, de, de, de hoofdlijnen, daar, daar moeten ze toch echt uh, water bij de wijn doen. Uh, maar de, de kleine details laten ze achterwege. En dat zorgt ervoor dat je gewoon ja, misschien wel twee maanden aan onderhandelingstijd niet nodig hebt. Ja, Mark Rutte die zei, de vaart zit er goed in. Uh, uh, ja, moet, moeten we ze woorden met een korrel zout nemen? Of betekent dat dan ook echt dat de vaart er goed in zit? Dat uh, betekent zeer waarschijnlijk dat de vaart er echt in zit. Want hij weet ook wel, en dat weet iedereen in Den Haag... dat ze het echt niet kunnen maken om nu uh, ellenlang te treuzelen. We hebben in het uh, voorjaar het lenteakkoord gehad. Dat, dat lag na 2,5 dag op tafel. Nu was dat een iets ander akkoord. Dus die 2,5 dag, dat, dat gaan ze echt niet redden. <laughs> gaan maar, ze niet overheen Nee, nee maar het, uh, ze, ze weten wel dat het een uitstekend signaal richting de bevolking is als we er gauw uitkomen. En dus hoe gaat het eruit zien de komende weken? De komende weken gaan ze in alle stilte over, over belangrijke onderwerpen uh, praten. En uh, ze gaan daarbij ook de, de ministersposten alvast verdelen. Want juist bij een akkoord op hoofdlijnen wordt het belangrijk dat je elkaar ook kunt vinden in de, in de ministers die, uh, die, die geselecteerd worden. En, en heb je al ideeën? Nou ja, één naam die vaststaat is, uh, is Jeroen Dijsselbloem. Die gaat naar onderwijs. Uh, maar dat, uh, dat, dat was van, van uh, he, uh, mijlenver aan uh, uh, te, uh, te zien aankomen. Uh, op sociale zaken gaat. Oh sorry, op uh, volksgezondheid. Nee, sorry, toch. Sociale zaken gaat zeer waarschijnlijk weer een VVD-er komen. Mm -hmm. Het was nu Henk Kamp. En daarover zijn nu uh, uh, Stef Blok, de huidige fractievoorzitter, en Henk Kamp aan het vechten. Dus die, die twee uh, uh, posten die zijn al verdeeld en de rest. Dat, uh... En de minister van Financiën? Ja, dat wordt een mooie kwestie. Uh, Plasterk wordt genoemd, wat niet heel gek is. Die heeft de portefeuille namens de PvdA in de Tweede Kamer. Dus is in Jan Kees de Jager nooit meer met het koffertje komen waarschijnlijk? Die, uh, die kans is vrij groot. Al zijn er natuurlijk enorm veel mensen in Nederland die hopen dat ze toch, ondanks dat het CDA niet meedoet, Jan uh, Kees de Jager uh, wel zullen aanhouden. Maar wie weet is Plasterk? Inderdaad. Een geschied kandidaat of niet? Uh, ik, uh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Hij heeft zich de portefeuille in vrij korte tijd eigen gemaakt. Uh, hij is al minister geweest. Uh, daarover lopen de meningen uiteen. Uh, ik, ik denk dat het geen slechte minister wordt. Daar, daarvoor heeft hij genoeg uh, politiek gevoel. Maar het wordt niet een uh, Jan Kees de Jager of een Wouter Bos die echt wisten waar ze het over hadden. Nou, een kleine twee weken geleden, toen we net een verkiezingsuitslag binnen hadden... toen was een veel gehoord geluid. Nou, de verschillen tussen die twee partijen, VVD en PvdA, zijn zo groot. Dat kan wel eens heel erg lang gaan duren. En wellicht komen ze er wel helemaal niet uit. Uh, je zegt, ja, nu is er toch het besef bij de partijen dat ze moeten gaan samenwerken. Maar ik kan me voorstellen dat die kloof nog steeds heel groot is. Op Oeh. sommige punten wel. Uh, maar blijkbaar uh, weten ze toch ook wel dat ze niet al te, al te moeilijk mo kunnen doen richting elkaar. Mm -hmm. uh, ze zijn allebei bereid om heel veel water bij de wijn te doen. Maar uh, dat, dat, dat valt dat me verbaasd eigenlijk, want de leden van de PvdA spraken zich eergisteren nog negatief uit tussen de samenwerking. Ja. Hoe reageert de VVD daarop? Nou ja, de PvdA reageerde wel negatief, maar hebben uiteindelijk Samsung gewoon een, een, een vol mandaat gegeven. Uh, bij de VVD is dat niet anders. Ze zijn niet allemaal blij met de samenwerking. Mm -hmm. Er zijn medewerkers van de fractie die al uh, laten doorschemeren dat ze niet meer voor de fractie willen werken op het moment dat ze uh, gaan samenwerken met de PvdA. Maar dat is niet echt uit haat en nijd. Dus uiteindelijk uh, zal de fractie gewoon meewerken aan, uh, aan, aan deze coalitie. Ja. Dan uh, net als twee jaar geleden de radio stilte rondom de sport. Besprekingen, de parlementaire pers uh, heeft dan heel weinig uh, te, te melden. Uh, die, die radiostilte, is dat ook effectief? Of, of zou de discussie rondom die formatie juist in het openbaar moeten worden gevoerd? Ja, Als, als journalist ben ik natuurlijk niet blij met die radiostilte. Ik zou heel nee. graag meer horen. Maar ik denk voor het proces is het heel erg goed dat ze het doen. Uh, want je moet je voorstellen, er worden nu, uh, vandaag, uh, gisteren akkoorden gesloten... die over een week weer uh, op tafel kunnen komen te liggen als er een punt ligt waar ze niet uitkomen. En dan is het erg prettig dat er nog niks is uitgelekt. Want anders kun je daar uh, niet meer op, uh, op terugkomen. Nee, het is misschien ook voor, uh, voor de mensen thuis wel even lekker rustig... even, even die politiek op de achtergrond. Precies, ja, ik, De meesten zullen er wel uh, genoeg van uh, hebben gehad... Uh, ja. na de verkiezingscampagne. We tippen het net al even aan. De verschillen tussen, uh, tussen de partijen zijn erg groot. Laten we daar straks nog even uh, dieper op ingaan. Dank je wel voor dit moment, Rob Goossens. En zometeen gaan we ook bellen met, uh, over de parlementaire crisis op Cura. Massaal, want ook daar wordt nog heel veel over gediscussieerd. Sommige Nederlanders worden op dit moment langzaam wakker, het andere deel ligt nog op één oor, maar de kranten die zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door, te beginnen met Spits. Creatief met mensensmokkel kopt die krant. Het is een verhaal over Spaanse grensbewakers die gisteren een opmerkelijke vangst deden. Vlag, vlak bij de Marokkaanse grens ontdekten ze een auto met een wel heel bijzondere autostoel. Op het eerste oog zaten er maar twee personen in de blauwe Renault Megane. Eén achter het stuur en één op de passagiersstoel. Maar... Maar die passagierstoel bleek bij nader inspectie een Afrikaan, vermomd als stoel. De illegale vluchteling was gewikkeld in een dikke laag stof... zodat hij bijna niet te onderscheiden was van zijn echte autostoel. De Guardia civil zijn verbaasd te zijn over de vondst... al stuiten douaneers bij de Amerikaanse grens met Mexico al in 2006... op zo'n stoelpersoonvluchteling. 7500 Hagenaars kunnen de komende twee jaar taallessen blijven volgen. De gemeente heeft daar 2 miljoen euro voor uitgetrokken. Het is te lezen in trouw. Vanaf volgend jaar verdwijnt een groot deel van het landelijk budget... voor inburgering en taallessen aan volwassenen. Vrijwillige inburgeraars, zoals Oost-Europese arbeidsmigranten... krijgen daardoor geen geld meer voor hun taalkursussen. Het stadsbestuur van Den Haag wil dat deze groep toch nog... de kans krijgt zich in het Nederlands het eigen te maken. Als iemand volwaardig wil deelnemen aan de samenleving... moet hij of zij de Nederlandse taal... Beheerden. Die kans mag de mens niet worden onthouden, zegt onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven. De autistische zanger Pim Avondrood is niet langer welkom in gemengd koor Daniel de Lange uit Zaandijk. Dat is te lezen in het AD. Volgens het bestuur van het koor is de tenor niet meer te handhaven in de groep. Volgens verschillende koorleden zingt hij te hard en overstemt hij de andere tenoren. Daarnaast maken ze zich druk over het feit dat Pim nogal eens van zijn eigen partij afwijkt en gaat meezingen met de sopranen. Pim gaat eruit of wij gaan weg, was de boodschap van vier tenoren uit het koor. Pim Avondrood deed ooit mee aan idols en is ambassadeur van de stichting Jaap van Zweden. Die pleit voor de helzame werking van muziek op autisten. Wachten bij bibliotheek voor boek vol sm sex. kopt Metro. Sinds het verschijnen van de boekenreeks 50 Tinten Grijs... doen boekhandels goede zaken en het loopt nu dus ook bij bibliothekenstorm. De erotische roman over de SM-relatie tussen een jonge vrouw... en een steenrijke zakenman is in Nederland een absolute bibliotheekhit geworden. Wie die boeken wil lenen, moet toch geduld hebben. Zo hebben bibliotheken in Friesland in totaal 114 exemplaren... die bijna allemaal zijn uitgeleend. Voor wie echt niet kan wachten in het... Friese Utrep moet er nog eentje staan. Ureterp. En ik denk dat die inmiddels wel weg is. ik denk dat die inmiddels wel weg is. Zoals we het zo vaak genoemd hebben. In ieder geval doen de soft-erotische titels het digitaal nog beter op de e-reader. Ziet immers niemand wat je leest. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Ook gaan we verder praten met onze studiegast-parlementair verslaggever Rob Goosens. Maar eerst Jamir met Dynamite get to the night Twee minuten over half zes. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het is uh, tijd voor het Nieuwsminuutje. In de studio, Robert Smit. De verkeerspolitie heeft vannacht rond twee uur geschoten gelost... bij een achtervolging op de A27. Dat heeft een woordvoerster van de KLPD laten weten in Nu al wakker. De verkeerspolitie zag ter hoogte van het Zuid-Hollandse Noorderloos... een auto met ruim 200 km per uur richting Gorkum rijden.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 De auto met Frans kenteken werd vervolgens teruggevonden in het Brabantse waspik. De bestuurder was spoorloos en werd door onder meer een politiehelikopter gezocht. Uiteindelijk is de zoekactie op zowel de grond als in de lucht om kwart over vier gestaakt. Groot-Brittannië is in de band van overstromingen... Op meer dan 80 plaatsen is een waarschuwing voor eventuele watervloed. Nu wordt er voor de woensdag opnieuw veel regen verwacht. Met name in het noorden van Engeland en Wales wordt gevreesd voor overstromingen. Daar zijn dinsdag al wegen ondergelopen en is het treinverkeer ernstig verstoord. Dinsdag werden al honderden huizen ontruimd toen er op één dag net zoveel regen viel als normaal gesproken in een maand. In Azië staan de beurzen al de gehele nacht diep in het rood. Het reageert hiermee op onder meer de uh, instabiele financiële status van Spanje... waar vrijdag pas meer duidelijkheid over is. De Japanse Nikkei-index is onder de 9000-punten grens gedoken... en staat op 8940 punten. Dat is een daling van bijna 1,7 procent. En dan het weer met Stijn van Antwerpen. Vandaar ontstaan in de loop van de dag enkele buien... soms met onweer en hagel... De temperatuur stijgt langs de kustgebieden tot 17 graden en in het binnenland tot een graad of 16. De wind is daarbij matig tot vrij krachtig uit een zuidoostelijke richting en neemt pas later op de avond in kracht af. In de avond en nacht dan klaart het op, maar blijft de kans op een bui bestaan, met name langs de kust. De temperatuur daalt gemiddeld over het land tot een graad of 9. Donderdag overdag valt met name in de loop van de middag een bui en schijnt zo nu en dan de zon. De temperatuur stijgt langs de kustgebieden tot 16 graden en 15 in het binnenland. Richting het weekend blijft het wisselvallig, koelt het in de nacht flink af... en liggen overdag de temperaturen rond normale waarden voor deze tijd van het jaar 16 tot 17 graden. Dankjewel Stijn van Antwerpen en tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dank je wel, Robert Smint. En je hoort dat onze weerman ook uh, tussen de wind staat. Die is ook wel ja. lekker vroeg wakker vanochtend. We gaan verder naar onze studiogast. Want ondanks eerdere verwachtingen lijken VVD en de PvdA er toch uit te komen als coalitie. Tenminste, dat lijkt nu zo te gebeuren. Maar het blijft links tegenover rechts. Ja, Rob Gozens, parlementair verslaggever. Je bent dit uur bij ons in de studio. Um, wat is nou het, het het cruciaalste verschil tussen deze twee partijen. Waar, waar wringt het echt tussen VVD en PvdA? Nou, het cruciaalste verschil is eigenlijk uh, de manier waarop ze de verkiezingscampagne in zijn gegaan. Namelijk de VVD die zei uh, het, het beleid van de afgelopen twee jaar willen we heel graag voortzetten. En daardoor massaal beloond is uh, door de kiezer. De PVDA zei van nou uh, het beleid van de afgelopen twee jaar dit nooit meer. En is daar ook massaal voor beloond. En daar zal een, een compromis uh, in, in gesloten moeten worden. Is daar die, een compromis in te sluiten? Uh, ja, want uiteindelijk uh, nu al zie je in de, in de peilingjes dat, uh, dat, dat de kiezer het toch ook wel begrijpelijk vindt dat deze twee partijen uh, samen in zee gaan. Natuurlijk de, de linkerflank en de rechterflank, dus de PVV en de SP-kiezer, die ziet hier uh, niet, niet zo heel veel hel in. Maar uh, de, de meeste kiezers begrijpen toch wel uh, dat, dat dit noodzakelijk is. Hmm. Als we, dan, als we dan inhoudelijk kijken naar de, naar de thema's waar het, waar het wel eens moeilijk op kan worden, waar, waar zitten dan de pijnpunten? Ja, de belangrijkste pijnpunten zitten toch echt bij, uh, bij de sociale zekerheid. En uh, kwesties als de bijstand, waarvan, uh, waar, waarin de, in de VVD in de afgelopen twee jaren erg heeft huis gehouden. Omdat de VVD zegt van nou, iemand die in de bijstand zit, mag niet meer verdienen of meer inkomen hebben dan iemand die werkt. Bijvoorbeeld politieagent is een veel uh, genoemd voorbeeld van de VVD. En uh, dat, dat zijn kwesties, ja, daar moeten ze uitzien te komen. Uh, en en dat, dat gaat het grootste probleem worden. En andere kwesties, zoals de zorg bijvoorbeeld, die wordt gezien als een, als een heel groot pijnpunt. Maar eigenlijk vinden PvdA en VVD elkaar daar wel aardig op. Uh, dan, dan zal het om hele kleine kwesties gaan in, binnen die zorg die nog uh, uh, ja, afgetikt moeten worden. Uh, zoals de marktwerking, uh, maar gelukkig is in de beeldvorming bijvoorbeeld het afrekenen per handeling ook uh, marktwerking. Daarvan zegt de VVD ook dat is niet goed. Uh, dus wat, wat uh, dan een mogelijke oplossing is is dat de VVD zegt van nou, minder marktwerking staan we toe, maar dan op deze manier dat de PvdA dat claimt, maar de rest van de marktwerking wel gewoon doorgaat. Wat mij wat ik me nou dan afvraag, wat zijn dan nu echte verrassende overeenkomsten dat je dat je, dat je zegt daar, daar zullen ze het niet mogelijk over doen. Bijvoorbeeld buitenland wordt dat een overeenkomst? Dat, uh, dat vraag ik mij af. Ik, uh, uh, in ieder geval is het buitenland geen thema meer zoals in de jaren van de Koude Oorlog. Toen was het gewoon uh, uh, ja, uitgesloten dat VVD en PvdA PVD met elkaar in zee zouden gaan omdat ze diametraal tegenover elkaar stonden. Als buitenland uh, ja. uh, beleid. Uh, dat, dat is niet meer het geval. Uh, ik denk wel dat het verstandig is als ze uh, op buitenlands beleid toch echt duidelijk duidelijke afspraken maken, uh, zodat we weten van de minister... van Buitenlandse Zaken die we gaan krijgen... die gaat er niet, uh, niet, niet een eigen verhaal van maken. Dat wordt echt een, uh, echt een gezamenlijk verhaal. En waar zullen we dus vooral echt verrassende overeenkomsten zien, denk je? Ik, ik verwacht, of ik hoop ook eigenlijk stiekem... dat ze op, op financiën er heel gauw uit gaan komen. Uh, de PvdA heeft daarover gezegd... van nou, wij vinden het niet belangrijk om direct tot, uh, onder de 3% te komen. Uh, wij, wij willen de pijn verdelen over een aantal jaren. Ja, het begrotingstekort. VVD, precies, ja. En de VVD zegt daarover... Nou, wij willen gewoon direct naar, naar nul begrotingstekort. Dat, dat is een, uh, een moeilijke kwestie. Maar ik denk... Dat dat, dat dat wel eens de eerste kwestie zou kunnen zijn geweest... die ze van tafel hebben kunnen vegen, omdat die was afgerond. Ja, uiteindelijk willen ze het op termijn uh, allebei uh, op, op nul krijgen. Ja, ja. Dus wellicht dat ze elkaar ergens in het midden kunnen vinden. Exact, exact. Maar, maar alleen maar op financieel gebied? Dat valt me toch eigenlijk wel een beetje tegen, alleen daar? Nou ja, het zijn gewoon partijen die ideologisch heel ver uit elkaar staan. Uh, wat we bij de vorige coalitie hebben gezien... CDA en VVD, die, die mochten elkaar echt. Die, die wisten van elkaar wat ze aan elkaar hadden. En uh, da, da, daar sprak, als, je, als je de beelden zag, daar sprak bijna verliefdheid uit. En die zullen we bij dit kabinet gewoon niet gaan zien. Uh, het, wordt, uh, het, het, het vorige kabinet was echt een kabinet van CDA en VVD samen. Ja. En nu zal het toch meer een, een, een, een moedje, een verstandshuwelijk zijn... Uh, Zullen we van die liefde niet, uh, niet zoveel zien? Dus wat dat betreft, het is niet raar dat ze niet op alle punten er zo gauw uit zullen komen. En maar hoe, hoe zullen ze dat dan gaan doen? Zullen ze elkaar bijvoorbeeld zeggen. oké, okay, Samson, jij krijgt de zorg als ik maar Europa ja. krijg? Nee, zoiets is mogelijk. Uh, dat, dat heet uitruilen. Dus dat je zegt: van nou, ja, en jullie mogen uh, dat thema en schil hebben. Dan zullen we ons daar niet mee bemoeien. Maar word je, wor worden we daar echt. Gelukkiger van als land? Nee, nee zeker niet. Dat, uh, dat leidt tot een vechtkabinet. Uh, en dat lijkt mij in deze situatie uh, niet echt het uh, verstandigste dat we kunnen doen. Maar, maar gaat het sowieso niet leiden tot een vechtend kabinet? Ongeveer wel. Maar ik, uh, ik, ik hoop dat uh, allebei de partijen beseffen... dat, dat we gewoon voor, voor grote opgaven staan die we samen moeten, uh, moeten aanpakken. Mm -hmm. Het is heel lastig om zonder PvdA en VVD in de Kamer... of zonder een van die twee partijen in de Kamer tot een akkoord te komen... Uh, dus de partijen, moeten, uh, ja, de partijen zijn tot elkaar veroordeeld ja. en, en uh, als ze dat maar blijven beseffen, uh, verwacht ik niet dat ze echt met elkaar uh, rollenbollend over straat zullen gaan. Maar persoonlijk, als we even naar de heren kijken, uh, Margaret en Diederik Samsom, zijn ze zo verschillend ook in persoon? Nou ja, hun achtergrond zegt een heleboel. Mark Rutte komt van Unilever, Diederik Samson van Greenpeace. Dus ja, er zijn hele grote verschillen. Ja. Uh, maar nu al zien we dat ze, dat ze eigenlijk heel vriendschappelijk met elkaar omgaan. Als je ze in de kamer met elkaar ziet, uh, ziet praten, dan is het lachen, uh, uh, schouderklopje geven. Is dat niet een beetje nep? Uh, nee, zo werkt het in Den Haag grappig genoeg. Uh, Joop Wijn, bijvoorbeeld oud-staatssecretaris van Financiën en CDA... die is heel goed bevriend met Wouter Bos. Dat soort dingen kunnen gewoon gebeuren. In de wandelgangen zijn uh, bijvoorbeeld Wilders en, uh, en Pechtold... ook gewoon vriendelijk tegen elkaar. <laughs> dus het, is niet, uh, het, het kan wat raar overkomen, maar het is niet nep, nee. Nee, coalitie, VVD, PvdA, een vechthuwelijk, misschien een uh, verstandshuwelijk. Uh, maar misschien komt het er ook niet. Dat is natuurlijk een mogelijkheid die we nog niet kunnen uitsluiten, uh, Rob Goossens. Dit moment en dan gaan we straks nog even verder kijken of er wellicht toch nog andere coalitiemogelijkheden zijn. Zometeen praten we verder over het begin van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Want dat begint vandaag. We spreken straks met een bekende filmregisseur. Het lijkt een uiterste poging om de parlementaire crisis op Curaçao te beëindigen. Het benoemen van een formateur voor een interim kabinet door de gouverneur. Sinds de val van kabinet Schotten is het politiek gezien een rommel op Curaçao. Er lopen veel belangen door elkaar. Demonitionair kabinet wil zijn plek niet afstaan. En men is de me moeienis van Nederland zat. Freelance-journalist John Samson volgt de ontwikkeling op de voet. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. De premier van Curaçao heeft laten weten dat hij niet opstapt. Wat zijn hier nu ja. de gevolgen van? Ja, de premier heeft inderdaad laten weten dat hij de, uh, niet opstapt. Uh, wat de gevolgen hiervan zijn? nou ja, uh, De minister van Justitie heeft laten weten aan uh, de politie om aan hem te luisteren. Dus mocht er nu in een nieuw interim kabinet komen, dan blijven ze gewoon zitten. Dat op ons uit het brief dat de premier schot naar de gouverneur heeft gestuurd. Ja, we zullen het vrijdag eigenlijk zien als de formateur naar de gouverneur gaat. met een mogelijk nieuwe ministersploeg. Ja, want die gouverneur heeft gisteren ook een formateur benoemd. Is dat eigenlijk wel zijn taak? Ja, volgens premier Schotten is dat niet zijn taak. Want volgens Schotten bemoeit Schotten bedrijft de gouverneur politiek. Maar ja, de gouverneur uh, heeft eerder aan de Staten gevraagd van... jongens, lossen jullie het maar even zelf op. Maar de Staten kan het eigenlijk niet oplossen, zoals ze dat willen. Omdat de uh, Statenvoorzitter, uh, die wil geen uh, vergaderingen oproepen. Dus dan heeft een meerderheid bestaande uit... Uh, Twee dissidenten van tene uh, Schotten zijn partij en van meneer Wiels, dat is de coalitiepartner van uh, de Kineer Schotten. Ze hebben buiten het parlement omvergaderd en besloten dat, uh, dat er een nieuwe kabinet moet komen. Nou, daar heeft uh, de gouverneur eigenlijk een nieuw gehoor aan gegeven. En in de, uh, in de, in de brief heeft hij gezegd van uh, jongens, er moet, een nieuw, er moet toch een nieuw kabinet komen. Die. Uh, voorbereiding moet gaan treffen. Nou, het kan geen uh, makkelijke taak worden. Eduardo Mendes Gueva, hij is de man die het moet gaan doen. Waarom hij? Nou ja, dat, uh, waarom hij? Ja, dat weet niemand precies. Maar uh, het lijkt op dat de gouverneur heeft gekozen... om iemand uh, die op dit moment niet in de politiek zit... maar toch uh, ervaring heeft. Maar hij moet een uh, interim kabinet gaan vormen... dat voor 19 oktober een zitting moet nemen. Is dit wel realistisch? Dat is de vraag inderdaad. Over of of er ongeveer drie weken zijn er verkiezingen op Curaçao. Uh, de mensen die benoemd zullen worden, of, of uh, voorgedragen zullen worden, die, uh, die hebben al een positie, uh, die, die zijn al een screening begaan als het goed is. Dus dat zou het makkelijker maken om uh, binnen, binnen, ik denk, twee weken uh, dat zij dan aan de macht zijn. Ja, uh, John, uh, uh, Nederland, spelen wij ook nog een rol in dit verhaal? Nou, volgens, volgens de, de remissionaire regeringen van Schotten uh, komt dit allemaal uh, door vanuit Den Haag. Krijgt de gouverneur uh, instructies vanuit Den Haag. En ja, als je het aan mij vraagt, van als, wat als premier Schotten en zijn ploeg niet weggaan en in een nieuw kabinet uh, wordt geïnstalleerd. Nou, de mogelijkheid is er dat de Rijksministerraad in Den Haag... Uh, via het statuut gaat ingeraakt op Curaçao. Ja. En wat gaat er nu de komende tijd gebeuren in Curaçao? Ja, uh, <laughs> vrijdag gaan de poppetjes dansen, zeg maar. Uh, niemand, niemand weet het precies. Er is een constitutioneel crisis. Er is een parlementaire crisis. Niemand weet het precies. De situatie lijkt alleen maar erger en erger te worden... Komen ze nog uit de crisis. Curaçao, we weten het. Volgende week praten we misschien wel met jou daarover verder. Freelancejournalist John Samson, dankjewel. Het is bijna 14 minuten voor zes u. Luistert naar Radio 1. Goedemorgen, fijn dat u ook luistert. Wilt u meepraten over dit programma... dan kunt u bellen met ons redactietelefoon op 0800-1121. U kunt ook twitteren met de hashtag WNLNacht. Een mooi plaatje om de nacht nog even uit te luiden. Carole King, it's too late.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 It used to be so easy living here. Don't you feel it too Still I'm glad for what we have Zometeen gaan we het hebben over het Nederlands Filmfestival. Het Gouden Kalf staat weer geparkeerd voor de Stad Schouwburg in Utrecht. We praten erover met filmregisseur Eddie Terstal. Ondanks dat het de goede kant op lijkt te gaan... kan de formatie in theorie altijd nog klappen. Mochten Mark Rutte en Diederik Samson er samen niet uitkomen... dan moeten er toch andere partijen aan de slag. Rob Goosens, politiek journalist, is bij ons in de studio dit uur. Rob... Welke andere coalitie dan de VVD met de PvdA de is denkbaar? Nou, dat wordt echt heel lastig. Dan moet je op links een heleboel partijen gaan verzamelen. Dan kom je uit bij een coalitie van SP, PvdA, ChristenUnie, eh, D66, CDA, eh, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Iets in, uh, iets in die richting is eigenlijk het, uh, het enige uh, echte uh, alternatief voor de huidige coalitie. Want wat opvallend is, twee weken geleden toen de, toen de uitslagen bekend werden... werd er gelijk gesproken over een kabinet... Met VVD, PvdA en dan D66 erbij en het CDA. Waar ja. is dat idee gebleven? Ja, dat is dus verdwenen, omdat uh, zowel PvdA als VVD zegt van ja, als wij dan toch met elkaar moeten, dan maar gewoon echt met elkaar. Uh, het is een veel gemakkelijker schakel als je met minder partijen zit. Uh, dus ze hebben, ja, ze hebben gewikt en gewogen. CDA heeft besloten van ja, als ze ons niet nodig hebben, dan kunnen wij er maar beter uh, met onze fikken vanaf blijven. Uh, D66 is ook niet van plan om zich uh, te laten feiten. Drukken tussen de twee giganten. En uh, ja, eigenlijk, uh, alle vier de partijen uh, ja zouden best met elkaar kunnen. Als PvdA en VVD erachter komen dat ze echt smeermiddel nodig hebben... dan kunnen ze alsnog een beroep doen op, op, op CDA of VVD, uh, D66 of zelfs allebei. Uh, maar het, het lijkt niet nodig... Uh, als, en sowieso als PvdA en VVD niet samen zou uit zouden komen... Ja, dan moeten ze zonder elkaar. En dat wordt een hele lastige situatie. Ja, dus het liefst met z'n tweeën in plaats van met z'n vieren. Wellicht dat als er iets onder een kopje koffie in het torentje moet worden besloten... dat, dat scheelt dan ook weer in de koffie natuurlijk. Precies, ja. <laughs> Nou, de drang naar een snelle regering. Want die voelde je in alles wat ja, er gezegd ja. wordt. Er zit ook vaart in, wordt gezegd. Nou, dat wordt ook niet voor niks gezegd door Mark Rutte natuurlijk. Waar komt die drang vandaan? Nou ja, uit, uit de huidige crisis uiteraard. Uh, ze, ze hebben begin dit jaar uh, via het lenteakkoord gezien... dat het echt mogelijk is om snel tot, uh, tot, tot beslissingen te komen. Ze hebben ook gemerkt dat Nederland daar heel positief op reageerde. Het vertrouwen in de politiek is, uh, is door het lenteakkoord uh, enorm gestegen. En ze weten ook wel vanuit uh, dat, dat uh, moeten we nu vasthouden. Uh, we moeten er gewoon uitkomen. Want anders maken we echt een hele slechte indruk uh, richting uh, de kiezer. Maar gaan we ook niet, niet lijden als het nu te worden wordt gedaan. Als ze denken... Uh, we moeten het echt op z'n snelst doen, ja, we willen de snelste zijn... Zeker. sinds uh, 1948, als ik me goed herinner... Ik, absoluut, was de ja. allersnelste uh, formatie. Ja, die waren een maand klaar. Maar de, uh, dat, dat was, de kunnen uh, ze toch niet overtreffen nu? Nee, en dat lijkt me ook niet het verstandigste. Want uh, de, van, van snelwerk krijg je broddelwerk. En, uh, en dat, dan zou je voor onverwachte verrassingen kunnen komen te staan. Het lijkt mij niet in het belang van, uh, van Nederland... als we over een half jaar de eerste politieke crisis hebben... omdat ze vergeten zijn een essentieel onderdeel uh, te bespreken. Dus liever nu inderdaad ietsje langer uh, over de onderhandelingen doen. Uh, en dan uh, ervoor zorgen dat je over een jaar niet, uh, ja, niet alsnog in de problemen komt. Precies, haastige spoed is zelden goed. Maar tempo erin houden, dat is in ieder geval een uh, goed idee. Tot slot, kabinet Rutte 2 uh, met de PvdA. Dat is er voor de kerst? Dat uh, lijkt me wel. Okay. Je oh. zegt het heel overtuigd. Ja. Ja, en uh, ik, ik dacht eigenlijk dat het niet zou gaan gebeuren. Voor de verkiezingen leek het erop dat, het, uh, dat, dat de politiek één grote chaos zou gaan worden. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk wel blij dat het nu uh, zo overzichtelijk is. En uh, ik hoop dat dat inderdaad betekent dat we gewoon snel weer bestuurbaar worden. Want vergeet niet, het huidige kabinet is al eind april gevallen. Uh, dus ja. als we het niet voor de kerst zouden hebben, dan zitten we gewoon zeven maanden zonder, uh, zonder regering. Nou, tijd voor een nieuw kabinet dus. Rutte 2, hopelijk voor de kerst met de PvdA. Parlementair Journal. Journalist Rob Goosens was dit uur bij ons in de studio. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Het Gouden Kalf staat weer geparkeerd voor de stad Schouwburg. Utrecht is rood gekleurd. Vanaf vandaag staat de stad weer in het teken van het Nederlands Filmfestival. Spannende dagen voor liefhebbers en filmmakend Nederland. Ook filmregisseur Eddie Terstal zal de komende week vaak in Utrecht te vinden zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar kijkt u het meeste naar uit? Oh jezus, um, <laughs> waar kijk ik het meest naar? Ja, het is gewoon leuk om gewoon bij iedereen te zien. Het is ook een soort parochiefeestje altijd van de Nederlandse film Utrecht. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook echt een spannend festival voor u, want uw nieuwe film Deal maakt in ieder geval kans om genomineerd te worden voor een Gouden Kalf. Maakt het u extra nerveus, dit filmfestival? Nou, het is wel weer leuk om een keer een film te hebben, dus weer vier jaar geleden. En het is voor ons het is een vrij kleine film met een weinig publiciteitsbudget. Dus een kalf een, een winnen zou wel erg handig zijn. Ja. Want kunt u uitleggen waar de film over gaat? De film is een romantische comedie in Barcelona. Mm -hmm. En het gaat over twee vrienden jongen en een meisje in, die in de kroeg s'nachts een keer dronken. Het hebben over beroepen en hebben ze het over prostitutie. En dan vraagt het meisje per ongeluk opeens wat we ik moet baard zijn voor een nacht. En dan zegt, zegt hij... Nou, een beetje rijk en het, nou ja, 2000 euro. En dan is er gezegd, deal. Dat, dat, dat begint heel erg speels, dat, hè, dat, dat, maar dat is toch maar gezegd. Dus dat, nee, dat ligt eigenlijk ontzettend een hypotheek op hun, uh, op hun vriendschap. En dan gaan ze een dag naar Barcelona en ze besluiten, oh, dat is, ja, is eigenlijk best wel handig. Nee. Dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. En, en dat wordt een hele gênante, gênante avond als we beginnen die afspraak, afspraak steeds uh, gênanter te vinden. Nee. Het gaat over 24 uur in Barcelona, zeg maar. Okay. Maakt, u, maakt u kans met die film? Nou ja, we zijn wel, um, behoren wel tot de best gerecenseerde films van dit jaar. Dus als de jury dezelfde kant op denkt, waarom niet? En wanneer weten we er meer over? Um, woens, volgende week woensdag zijn, dacht, ik dacht dat altijd dinsdag of woensdag de, de nominaties waren. Ik dacht volgende week woensdag dan. Ja, Ik heb mijn agenda er niet bij liggen, dus laten we dat even liggen. Maar uh, wat, wat zijn uw grootste concurrenten hiervoor? Nou, weer als je kijkt naar de kranten, de, de, de films die ook heel goed gerecenseerd zijn twee keer in de films. Dat is uh, als de groepers huilen niet. Mm -hmm. Die is vrij goed gereduceerd. Die openingsfilm zou uh, hoge ogen kunnen gooien. No-No, uh, het, uh, het zichtige kind. En misschien Jackie. Ik denk dat dat wel een beetje de, de, de concurrentie is. Maar, maar uh, je Carice van Houten met haar zus in speelt, bedoelt u, die film? Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En, en uh, nou, laten we ook even naar de, de andere films gaan. Heeft u nou ook films dat u zegt die, die, moet gewoon, die moeten gezien worden? Daar gaat u zelf ook heen? Uh, nou, weet je, in een jaar waarin je een waarin je film maakt, we hebben zo achterlijk hard gewerkt... Hm. dat ik gewoon heel weinig, uh, als ik nog wat zie, zag, uh, overdacht, of uh, s'avonds dan was het uh, voetballen. <lacht> dus ik heb niet heel veel gezien de laatste tijd. Dat is, ja, dat, dat is het nadeel van een filmmaker, die je zo, uh, zo intensief mee bezig... dat je heel weinig uh, tijd hebt om andere dingen te zien. Maar hoe grote teleurstelling is het dan als u die nominatie niet binnensleept deze week? Nou, ik weet het, je, weet, je hebt dat toch niet. Je moet in het leven de dingen die je niet in de hand hebt. Ik, uh, ik kom uh, ja, we hebben een leuke film afgeleverd. En voor het uh, eerst, of voor veel mensen naar bioscoop komt dat heb je niet in de hand. En of je een prijs krijgt, heb je ook niet in de hand. Ja. Dus, dus dat uh, ik bedoel, ik heb er twee staan. En, en dat denk ik eigenlijk wel, als het aan het eind van mijn leven nog steeds zo is, als ze er nog steeds staan en niet gejat zijn, ben ik ook tevreden hoor. Ja, want, want het was een bewogen jaar voor u. Hoe is het nou om als een echte filmregisseur op dat filmfestival te zijn? Hoe dat, hoe dat was. Moet heerlijk hoe zijn, dat toch? Hoe dat is. Hoe, zou dat, hoe is dat? Leg het ons uit. Mm, ja, <grijp> het, meestal kan je niet verder dan een meter of twintig lopen. Of dat iemand je aankwam, zegt als je weer een film hebt. Dat is niet echt, het, weet je... Is, is dat niet genieten? Het is, het is, Nee, ik, ik vind het monteren leuker. Ik vind het zo heel erg van de première uh, feestjes. Want ik zeg, het is leuk om mensen te om mensen weer te zien. En ja, ik heb in de bij deze film ik heb maar twee acteurs, Ten Kouboer en Roberta Petzold. Um, weet je, jonge acteurs. En, en, en uh, ik vind het leuk om te zien hoe zij dat uh, doormaken. En, en ik denk dat Roberta waarschijnlijk ook wel een grote kans maakt. Ja, dat durf ik niet al te hard op te zeggen. Nee, en, en uh, uh, ja, de, de, de, de eventuele nominatie voor een Gouden Kalf voor Deal. Uh, um, nog even uw inschatting. Gaat het een worden of gaat het hem niet worden? Ik denk dat in ieder geval de, de, de, de muziek Benjamin Herman. Als ik mag gokken, wint Benjamin Herman hem. Voor, voor muziek voor Deal. En ik denk dat Roberta een nominatie krijgt. En ik bedoel. Dat is wel een beetje een minimumpakket. <laughs> Eigenlijk wil ik meer. Nou, klinkt positief in ieder geval. Vandaag begint dus het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Uh, filmregisseur Eddie Terstal. Veel plezier daar. Dankjewel. En uh, dankjewel. LP. Het is bijna zes uur en daarmee zit deze, nu al wakker, er al bijna op. Zometeen op deze zender, het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. DNL is er over een uur alweer, dan kunt u kijken naar Vandaag de Dag op Nederland 1. Eva Jinek ontvangt René Mioch over het Nederlands Filmfestival... en ze spreekt met Charles Groenhuizen over de nieuwe Kamervoorzitter... en de naderende presidentsverkiezingen in Amerika. Wij zijn er volgende week weer om twee uur op de dinsdagnacht op woensdag tot zes. En om half zeven vanavond is Joost Eertmans hier op Radio 1 met een nieuwe avondspits. Nog een hele wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.